uur. Clemens Peters met het Journaal. President Obama heeft Donald Trump vandaag van repliek gediend. Hij zei dat de voorstellen van Trump om moslims de toegang tot Amerika te ontzeggen... de Amerikaanse waarden ondermijnen. Amerikaanse moslims zouden zich verraden voelen door hun land. Trump haalde gisteren uit naar moslims na de aanslag in Orlando... waarbij 49 mensen omkwamen. De dader was een Afghaanse Amerikaan, een moslim. Van de gewonden liggen er nog zes in kritieke toestand. Deze kabinetsperiode worden er geen gevangenissen meer gesloten. Het aantal gevangenen daalt weliswaar, maar het gevangeniswezen krijgt van het kabinet meer tijd om daarop in te spelen. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft laten onderzoeken of meer politie en het verhogen van het opsporingspercentage in de toekomst tot meer gevangenen leidt. Maar dat zal nauwelijks invloed hebben. Fysiek en verbaal geweld tegen personeel van de Nederlandse spoorwegen... wordt vooral gepleegd door zwartrijders. Soms spelen alcohol of drugs ook een rol, schrijft minister van de Stuur. In 2014 heeft NS ruim 1400 geweldsincidenten geregistreerd. Zoals slaan, schoppen, bedreigen of uitschelden. Het gebeurt het vaakst in de Randstad tijdens de avonduren. Veel daders waren man en hadden al een criminele achtergrond. Hongarije heeft op het EK in Frankrijk met 2-0 gewonnen van Oostenrijk. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Bij een stand van 1-0 werd de Oostenrijker Dragovic met twee gele kaarten van het veld gestuurd. Het weer. Vanavond zijn er minder buien. Morgen is er af en toe zon, maar in de loop van de dag ontstaan er ook weer felle buien. En vooral landinwaarts kan het onweren. Het wordt morgen 18 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt de Hoek, 2 kilometer. De oorzaak is een aanrijding, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp, 2 kilometer. Ook daar is de vertraging nog geen 5 minuten. En nog een kapotte vrachtwagen op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer. Een kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeer. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond Stap voor stap.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 Wat je denkt, ik zie wat je voelt Ik lees in je ogen wat je doet Niks voor mij En een hele goede avond. U luistert nog steeds naar CFM in de avond live. En uh, we maken er een uh, hele gezellige uitzending van. De verzoekjes uh, zijn uh, in ieder geval al redelijk uh, binnengestroomd. Via 023 Bezoekjes zijn altijd welkom nog 023 573 0393. U, u luistert naar Siervem in de avond live. We gaan er allemaal leuke muziek natuurlijk draaien... maar ook onze dubbelhit van vandaag heeft alles met Gordon te maken. En er komt een oud tv-programma terug op SBSS... en daar hebben wij de tv-tune vandaag voor gekozen. Maar u gaat eerst luisteren naar Tino Martin met uh, Hou Me Vast. Ik heb het zo vaak moeten horen...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 Hand zachtjes stil door mijn haren. Wil ik de tijd steeds stil laten staan? Hou me vast, hou me, me, me vast. En voel mijn hart nu steeds er slaan. Ik wil door het leven met jou.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 De stil door mijn haren, wil ik de tijd steeds stil afstaan. Hou me vast, hou me, me, me vast, en voel mijn hart nu steeds erin slaan. Ik wil door het leven met jou. Stil door mijn haren, wil ik de tijd steeds stil aan staan. Hou me vast, hou me, me, me vast. En voel mijn hart nu steeds ergens slaan. Ik wil door het leven met jou. Alles is liefde hier op CFM Zandvoort in de avond live. We zijn nog steeds live hier in de studio. En we hebben een leuk verzoekparade. Wilt u een plaatje aanvragen? Dat kan hè? 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Dat is onze CFM hotline. En daar kan je plaatjes aanvragen. We gaan maar. We gaan nu eerst eventjes onze ja onze rubriek doen. De TV tune. En dit keer hebben we de TV tune uh, uitgekozen vanuit een programma die terugkomt. En uh, op dit moment loopt er een reclamespotje uh, bij uh, SBSs dat ze op zoek zijn naar een nieuwe Leo of Leo 10. Ben jij, ben, voel jij je geroepen? Dan kan je je opgeven via www.sbss.nl... Uh, of oh, SBS sand mij. Sbss.nl/slash /um. Het Rad van Fortuin. Vandaag heb ik het over. Ze zijn op zoek naar een nieuwe Leo of een Leo 10. Als ze nou uh, op zoek waren naar een nieuwe Kaston Kastarreveld, ja, dan had ik me opgegeven. Maar dit is de TV-tune van deze week: Het Rad van Fortuin. Het maken rat dat iedereen vijf dagen per week kandidaat Onze kandidaten gaan weerspelen voor deze schatafreizen met een waarde van 50.000 gulden. En uh, dat was uh, de intro van het uh, rad van Fortuin. Uh, we kunnen hem ook even luisteren uit 94. Of hier dan nog hetzelfde klonk. Even kijken. Wat gaan we doen. Hij klinkt gewoon hetzelfde natuurlijk. Het was gewoon hetzelfde. Het lijkt gewoon al hetzelfde. Weet je wat dan leuk is van uh, het Rad van Vertuinen? Hij is al eerder terugkomen met zoveel jaar televisie of zoveel jaar RTL. En toen kwam hij terug met uh, Carlo Borsart. Carlo Borsart heeft hem een week lang gepresenteerd. En uh, nu, uh, nu gaat er een nieuwe presentator uh, presenteren. Maar ook een nieuwe... Zij zijn dus op zoek naar een nieuw... Eigenlijk een nieuw snoepje... Want uh, op de zoek naar de Leo 10 of de Leo. Dus uh, laat het weten. Vind jij, voel jij je groepen. Ga dan gewoon naar sbss.nl slash radvanfortuin. En wie weet ben jij wel de nieuwe Leo of Leo 10. Dat was de TV-tune van deze week. Het Rad van Fortuin. Nou, dat is, uh, dat is uh, in ieder geval. Uh, het was altijd wel een leuk programma, toch? Bent u wel met mij eens, denk ik. Oké, okay, we gaan uh, lekker naar muziek, want daar uh, luistert u natuurlijk uh, naar. U luistert, wilt niet alleen luisteren naar mijn geklets. We gaan uh, naar het nieuwe singeltje van Wolter luisteren. En dat uh, genaamd. Uh, genaamd uh, wij gaan nergens meer heen. U luistert dan toch steeds naar CFM in de avond live.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 Het heeft me wel gebracht waar ik nu sta. En wij gaan nergens meer heen. Blijven altijd bij elkaar. Hier is het goed.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 Oh hier is het goed, hier gaan we nooit vandaan. En wij gaan nergens meer heen, want we zijn nog lang, nee, niet, zijn klaar. lang niet klaar. dames en heren. En we knallen maar door, hier komt geen eind. Let me entertain you, Roy van Buringen. En dat was Wolter Kroes hier op CFM Zandvoort. Ik weet dat er een, een bekende van ons luistert. En die altijd heel erg fan van iemand is. En daarom draait daar een plaatje voor. Jannie, deze is voor jou. Maar neem hem niet te letterlijk. Ik zag je staan. Je keek me. So I'm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 was uh, zien in jou van uh, Yves Berens hier op CFM Zandvoort. Speciaal voor Jannie uh, Smits uh, ge, ge, gedraaid. Alleen, alleen uh, niet te letterlijk nemen, dat zou ik zeggen. Uh, dat wil ik uh, zeker zeggen, want het, uh, anders klopt er helemaal niks van. Uh. Oké, okay, dames en heren, het is tijd voor het volgende plaatje en dat is van Jordan Peters. Ik geloof in jou. U luistert nog naar CFM in de avond live met gezellige muziek. Ik weet wat komen gaat. Mijn allergrootste wens is met jou samen zijn. Maar ik weet dat sprookjes niet bestaan. Wauw dat jij je zag hoeveel ik om je geef. Wat ik ook probeer, het komt niet aan. Jij schitterende in de Ik maanden open. Hier op CFM Zandvoort Ik geloof in jou, nou, dat geloof ik uh, ook zeker um, Dames en heren Het is tijd voor het volgende verzoekje hey, We hebben hem al een keer eerder gedraaid uh, Speciaal voor Valerie Valera Van je hopsasa Rick Melissen Hoe jij het leven leeft Hoe jij het leven leeft Nou, gewoon Radio maken, gezellig Maakt allemaal niet uit Zelfs wel beter, want jij gaat nog altijd je gang. Het gaat echt niet meer voor geen meter, het duurde misschien al te lang. Hoe jij het leven leeft, dat moet je maar. Iedereen leeft gewoon lekker zijn eigen leven en je moet je gang maar lekker gaan. Dus uh, dat was Rick Melissen hier op CFM Zandvoort. Het is tijd voor een hele andere koek, want deze plaat is ook aangevraagd door Lammy Niels. Moet u maar luisteren. Het is hier op CFM en wordt uh, speciaal voor Lammy Niels uh, aan gevraagd. Dus dan uh, u vraagt. Wij draaien natuurlijk nog steeds. Um, ik vraag me af of u weet van wie deze lach is. <lacht> Laat het me weten. Ik ben benieuwd of u het weet als luisteraar. 023-573-0393. Dat is onze CFM hotline. 023-573-0393. Oké, okay, heeft u ook verzoekjes? Dan kan u dat natuurlijk ook daaraan vragen. Het is uh, tijd uh, voor uh, een nieuw uh, nummer natuurlijk. En dat is Jeroen van der Boom. De Mooi om waar te Zijn van de Beste Zangers van Nederland. Daar heeft hij dat gezongen. Echt een mooi nummer. Let me entertain you. Roy van Buringen. Keer duizend keer weer iets gedaan, ik heb duizend keer weer iets gedaan, ik heb duizend keer weer iets gedaan. in het feit dat ik hoop Jay, we set om de dromen van ons dromen laat laten zijn. Om de dromen van ons romen, laten laten zijn. Ja, dromen hier op ZFM Zandvoort. Van niemand minder dan Nick en Simon hier op CFM. We gaan uh, lekker door met het volgende verzoekje. Deze komt van Sylvia. Demis. al een tijdje geleden. Ga dan. Als je leven geen zin heeft met mama en mij. Nou, ga dan Al wat je gisteren nog zei is dat voor. Nou ga dan Als je denkt dat de tijd voor jou zinloos verstrijkt Elke dag steeds meer Oh no. Oh. Een kleine storing op het internet. Dus uh, moeten we dit nu maar helaas afbreken. Want hij, uh, hij loopt vast. En, uh, maar dat was um, Demis met uh, Gadan. En uh, we zetten hem wel even op onze Facebookpagina als u hem verder wil luisteren. Dit is nog steeds CFM in de avond live. We gaan er een, uh, nog een laatste kwa gezellig kwartiertje van maken. En dat doen we nu met Niels Geuzenbroek.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 De zomer komen, ik nachten uit mijn dromen. Gooi alles van je alle Spanjaar, zonder een pardon. Al die warme dagen, ons westen gaan verjagen. jagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerson.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 Tot in de later uren, hoor alles van je Zonder een pardon. al die schoele nachten, het was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier samen in de zomersoon. muziek, ah.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 op CFM Zandvoort met zijn nieuwe single. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van CFM in de avond live. Mag ik u bedanken voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering. Volgende week en die week erop zijn we er niet, want dan uh, zijn de CFM-vergadering en de raadsvergadering als het goed is, en dan uh, zijn wij gewoon er niet op dinsdag. Maar daarna zijn we er natuurlijk wel. Dus komen komende twee weken moet u het echt zonder ons uh, doen. Maar ja, dat lukt vast nog wel met de aller, allerlei andere leuke programma's. U gaat luisteren naar zometeen de herhaling van CFM Jazz. Maar we sluiten af met de toppers. Tot ziens, zelfde tijd, zelfde zender. Bye bye. Kans hebt gemist. Na elke val moet je opstaan. Maar als het je te veel wordt en je het even niet meer weet, is er altijd iets